Hoe verder op de avond, hoe mooi het klinkt. En mooi klinken, dat doet ze zeker bij een hele tweede travisie. Dus zij gaan voor nu zonder weer een te nulle tegenwoordig brengen aan onze dus Zweedse film, in heaven. Maar dat doen we wel gewoon in het Nederlands, want in het Zweedse zou het voor ons allemaal toch een beetje lastig zijn.